ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. PvdA-senator Duiverstein is positief over de toezeggingen van minister Blok voor wonen. Na afloop van een PvdA-beraad afgelopen avond zei Duiverstein dat hij zich een stuk prettiger voelt dan aan het begin van de avond. Al lijkt de kou nu uit de lucht, toch wilde Duiverstein nog niet zeggen of je het woonakkoord kan steunen. Wel wijst hij erop dat minister Blok bereid is het tarief van de verhuurdersheffing aan te passen. Duivestein noemt dat een belangrijke stap. Duivestein is erg kritisch over de verhuurdersheffing. die een belangrijk onderdeel is van het woonakkoord. Woningcorporaties moeten tot 2017 1,7 miljard euro afstaan aan de schatkist. Als de PVDA-senator tegenstemt, is er geen meerderheid voor het woonakkoord. Connie van Rietschoten, een van Nederlands beroemdste zeilers, is overleden. Hij kreeg internationale roem nadat hij in 1978 en 1982 de Whitbread Round the World Race had gewonnen. Die wedstrijd staat tegenwoordig bekend als de Volvo Ocean Race. Van Rietschoten was de eerste Nederlander... die de zeilsport professionaliseerde en zo naar een veel hoger niveau bracht. Hij was al een tijdje ziek en is nu overleden in Portugal. Conny van Rietschoten is 87 jaar geworden. Ebke Zonderland en Marianne Vos zijn uitgeroepen... tot sportman en sportvrouw van het jaar. Voor Zonderland is het de vierde keer. De Turner evenaart daarmee het record van Anton Geesink en Art Schenk. Zonderland voltooide dit jaar een trilogie... Na de Europese titel in 2011 en het Olympische goud in 2012 werd hij dit jaar wereldkampioen op de rekstok. Voor Marianne Vos is het de derde keer dat ze wint. De wielrenster werd dit jaar voor de zesde keer wereldkampioen veldrijden. In de achtste finale van de KNVB-beker heeft PEC Zwolle uitgewonnen van Excelsior. In Rotterdam werd het 4-1 voor de Zwollenaren. De andere wedstrijden in de achtste finale van de KNVB-beker worden morgen en overmorgen gespeeld. Het weer vannacht in het westen en noorden mogelijk regen of motregen. Op andere plaatsen droog, minimaal rond 4 graden. Overdag in het noorden eerst wat regen, later overwegend droog en soms wat zon. Dan wordt het ongeveer 8 graden. Dit was de. Het... Dan heeft, heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFN. Dit is Kerst met ZFN. Met nu Nu de nacht. Y'all Señor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 Heb ik een mooie stem en door de stilte stieren vallen. Blijk ik opeens dat er in jouw batterij van suffe vrienden maakte mijn reden Ik ben als jij jezelf wegcijfert, krijg ik een ego-trip. Ik vind jou niet zo bijzonder, bijzonder, maar mezelf des te leuker. En interessant naast jou, ik ben je allergrootste fan. Want als jou ben ik de leukste, fijnste, beste die ik ken. Jij bent rustig, geen gedrogen, dat maakt mij gepassioneerd. En naast jouw simpel voor of tegen blijk ik genuanceerd, jouw verlegen doen en laten. Maakt mij een laamikaal, blij. Naast jouw magere salaris heb ik een kapitaal. Ik vind jou niet zo bijzonder, bijzonder, maar mezelf des te leuker en interessant naast jou. Oh, oh. Ik ben je de allergrootste wel. want als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, hipste, stoerste, liefste, beste, vijfste, slimste en de aller, allerleukste die ik ken. Jij is zo stabiel, dus ik een beetje gek. Dat jij nooit zoveel zegt, voel ik een heel gesprek. Door jouw serieuze ogen, kijk ik altijd heel blij. Wat jij bent, dat zien ze dus in mij. Ik vind jou niet zo bijzonder, bijzonder. Maar mezelf des te leuker, en interessant naast jou. Ik ben jou mijn grootste ben, want als jou ben ik, ik ben Love might bring us back together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 we étions formidables. Oh, formidables. Tu étais formidable. J'étais formidable. We étions formidables. Hey petite, oh, pardon, petit. Tu sais, dans la vie, il a ni méchant ni gentil.